10 uur. Het LOS journaal Door Alt Megens. De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 7,7 miljoen euro aan fraude opgespoord. Anderhalf miljoen euro meer dan vorig jaar. Ook hebben ze 167 miljoen euro bespaard door scherper te controleren op onterechte declaraties. Dat is ruim 60 miljoen meer dan het jaar ervoor. Dat meldt de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van de fraude. 13% van de gevallen komt voor rekening van particulier verzekerden. Het gemiddelde fraudebedrag is bijna 20.000 euro.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 ING had in de eerste maanden van dit jaar opnieuw last van de onrust op de beurzen. ING weet nog niet wanneer de resterende schuld van 3 miljard aan de Nederlandse staat terugbetaald. In ruil voor de overheidssteun moest ING van Brussel de activiteiten splitsen en onderdelen verkopen. ING probeert onder die maatregelen uit te komen. Topman Homme zegt dat hij er met Brussel over gaat praten. In Maleisië zijn vier mensen opgepakt die verdacht worden van de ontvoering van de 12-jarige Nayati uit Son en Breugel. Het zijn een vrouw en drie mannen. Na een vijfde verdachte is de politie nog op zoek. Correspondent Michel Maas. Bij die aanhoudingen hebben ze een geldbedrag van ongeveer 25.000 euro gevonden. Ze hebben ook laptops en mobiele telefoons in beslag genomen. En die telefoons die waren volgens de politie gebruikt... bij de onderhandelingen over het losgeld. De jongen werd eind april bij een school in Kuala Lumpur in een auto getrokken. Hij werd na een kleine week weer ongedeerd vrijgelaten. Op een veiling in New York is voor het olieverfschilderij Oranje rood geel van Mark Rothko bijna 87 miljoen dollar betaald. Niet eerder werd voor een kunstwerk van na de Tweede Wereldoorlog zoveel geld betaald. De Amerikaanse kunstenaar Rothko schilderde het voornamelijk oranje doek met grote kleurvlakken in 1961. Vorige week bracht het schilderij De schreeuw van Edvard Munch uit 1893 op een veiling 120 miljoen dollar op. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een veiling voor een schilderij is betaald. Het weer vanmiddag buien, met vooral in het zuiden en oosten ook kans op onweer. De maxima komen uit tussen 15 graden langs de noordkust... en 20 graden in het zuidoosten van het land. ABB ah, Verkeersinformatie. Veel vertraging ten noorden van Amsterdam... door een ongeluk met twee vrachtwagens bij het Koenplein. Er staat vanuit Zaandam inmiddels 6 kilometer file bij dat plein... omdat er drie rijstroken dicht zijn. Er is ook wat klei op de rijbaan terechtgekomen... dus het opruimen gaat nog eventjes duren... Bij Rotterdam nog steeds vertraging op de Ringweg op de A20 vanuit Gouda. Bij het Kleinpolderplein, 5 kilometer. Na een ongeluk eerder vanochtend op de A13, daar is de weg weer vrij. Ook opvallend tussen de twaalf files is de file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Er staat een hoop water op de weg na de regen van vanochtend. Tussen de Alfritmaarn en Soesterberg 5 kilometer, omdat de rechte rijstrook even niet gebruikt kan worden. Ten slotte werkzaamheden op de A37 Die zijn goed voor file vanuit Knoop het Holsloot naar Hogeveen. Bij Knoop het Hogeveen 3 kilometer. Zo, kinderen naar bed, tv aan, even heerlijk relaxen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid op handelsmissie in India. Een wetenschappelijk lesje schelde. Rioolbeheerders verspillen veel geld... doordat ze geen idee hebben wanneer rioolbuizen zijn versleten. En vaak is het niet echt nodig, want dan haal je drie hol eruit en blijken de buis nog prima in orde te zijn. En dat ochtendumeur van Koos Posten, maar het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Eerst dit. Meer dan 40.000 mensen hebben in twee dagen tijd op omroepkiezer.nl gekeken. welke omroep het beste bij ze past. De nieuwe site is een initiatief van de Cairo. de bestuursvoorzitter van die omroep. De onze dus, zit hier aan tafel. Komt Beck in. Goedemorgen. Goedemorgen, sen. Van Vanwaar dit initiatief? Het uh, initiatief is om uh, mensen te laten zien dat uh, uh, omroepen ertoe doen dat wie lid is van een omroep bepaalt. Die bepaalt welke omroep, welke, hoeveel zendtijd hij krijgt... en wat voor programma's je eigenlijk ziet indirect. Het is eigenlijk een soort van kieskompas, maar dan voor omroepen. Ja, we dachten van mensen moeten lid worden van die omroepen. Dat is wat de politiek wil, dat is belangrijk. Dat lukt uh, met kieskompas voor politieke partijen. Waarom zou het ons eigenlijk niet lukken met een uh, omroepkiezer? Dus je kunt dan invullen van welke programma's je houdt... wat je belangrijk vindt in het leven... en dan rolt de favoriete omroep die het beste bij je past er vanzelf uit. Zoiets dergelijks. Ja, precies. Het helpt je een keuze te maken uit dat medialandschap. En er is veel te kiezen. Er zijn verschillen bij de publieke omroep. En dat is eigenlijk wat we daarmee wilden duidelijk maken. Ja. Voor ons is het de start van onze eigen ledenwerfcampagne. Ja. Kies KRO. Ja, en met andere woorden, het is dan wel ook de bedoeling... dat je na afloop van het invullen van dat ding ook even lid wordt? Het is de bedoeling dat je vooral lid wordt van een omroep. Uh, het is voor, voor in deze fase voor ons om het even van welke. Word vooral lid, doe mee en bepaal wat je op tv ziet. Ja. En uh, wij gaan in onze eigen campagne natuurlijk duidelijk maken dat je vooral lid moet worden van de KRO. Dat begrijp ik. Um, nou, er zijn er 40.000 mensen die zonder dat ze wisten waar het precies vandaan kwam... via de social media al uh, terecht zijn gekomen op die uh, site, uh, omroepkiezer.nl. Ja. Uh, hoeveel... Um, hebben daarvan, uh, uh, uh, laat ik het anders vragen... wat is de meest populaire omroep onder die 40.000? Dat weet ik niet, want ik uh, heb geen enkele bemoeienis met die omroepkiezer. Het, het was ons initiatief, de gedachte. De opdracht is gegeven aan André Krauwel van Kieskompas. Ja. Uh, die, is, die heeft academische vrijheid, inhoudelijke vrijheid... en uh, ik heb verder, ik, we ken de resultaten ook niet. Aha. En dat is ook verder niet, wij gaan nu onze weg met onze eigen campagne. Ja. Dit was een, een ludieke start van onze eigen campagne. Juist. En wat kost het? Uh, die omroepkiezer die heeft uh, 25.000 euro gekost. en betaald hebben de, de leden van de KRO betaald. Het is verenigingsgeld. Juist. Geen dus verenigingsgeld. als de dames en heren in Den Haag op hun achterste benen staan, verspilling van publieke gelden, nee. dan, is dan, dat... dan gaat die vlieger niet op. Goed. Uh, enig idee hoe de KRO ervoor staat? Nee, die... ook niet, want ook ik, niet? Weet, ik ken de resultaten niet. Hoeveel leden heeft dat opgeleverd? Dat weet ik ook niet. <laughs> <laughs> want het is net... we moeten nog beginnen met campagne voeren. Al bedankjes ontvangen van andere omroepvoorzitters. Ja, fijn dat, dat, ze... dat je een, dit Nou, doet. een enkeling uh, is uh, Henk Gehoord. De bestuursvoorzitter van de NPO is positief geweest. Een Nederlandse omroep. een aantal collega's is toch ook wel wat jaloersig, heb ik de indruk. Maar ik ga nog wat facturen sturen aan de omroepen. Ja, dat. Maar ik ga nog wat facturen sturen aan de omroepen die, die veel publiciteit hebben gehaald. Dan kunnen ze die vast tegemoet zien. Koen Bekking, bestuursvoorzitter van de Cairo. Over omroepkiezer.nl, waar u dus kunt uitzoeken welke omroep het beste bij u past. En dan kunt u daar meteen lid worden. Ik ben is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Door nu naar India, want demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Welzijn... die is daar deze week op een economische missie. Mevrouw Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet de minister van Volksgezondheid op handelsmissie in India? Nou, kijk, één op de zes mensen op de wereld leeft in India. Uh, India kent heel veel goed opgeleide mensen... Uh... Het is dus een grote markt, een snel groeiende uh, markt. Uh, er, uh, de welvaart stijgt hier uh, heel erg snel. En dat betekent als de welvaart stijgt, dat ook de vraag naar zorg stijgt. Dus dat geeft voor Nederlandse bedrijven hele mooie kansen hier. Ja, Dus u bent niet in de waar uh, dat u per ongeluk op het verkeerde departement bent aanbeland. Nou, dat gedonder in het katshuis en het val van het kabinet. Nou, ik ben dat iedere minister in dit kabinet moet denken aan... dat Nederland ook zijn brood moet verdienen... zodat we ook weer goede gezondheidszorg kunnen financieren in Nederland. Dus ik vind het ook mijn taak om te zorgen dat onze bedrijven... en ook onze gezondheidszorgbedrijven ja, in het buitenland aan de bak komen. Ja, de Indiaanse gezondheidssector heeft op dit moment... een omvang van ongeveer 65 miljard dollar. Wereldwijd behoort India tot de top drie van landen... met de sterkst groeiende investeringen op dit uh, terrein. Um, met deze missie laten we weer een uh, knap staaltje... oer-Hollands koopmanschap zien, of niet? Uh, uh, we willen samenwerken, we willen uh, handel drijven, we, maar we willen ook helpen. Uh, en dat alles in één uh, is een mooie mix om hier uh, de boer om te gaan. Maar goed, India heeft de knapste koppen van de wereld zo'n beetje. Wat hebben wij die Indiërs dan te bieden? Nou, wij hebben ook hele knappe koppen en wij zijn heel goed in het organiseren van dingen. Uh, wij hebben in Nederland een gezondheidszorgsector uh, met een aantal vakgebieden die uh, wereldwijd aan de top staan. Uh, dus ook wij zijn heel interessant voor uh, Indiërs. En het is uh, Indiërs en Nederlanders dat uh, werkt ook vrij goed samen. Dus dat is ook nog heel leuk en heel uh, belangrijk. Wat kunnen zij voor ons doen? Nou, wat ik hier heb gezien is dat uh, mensen zijn hier niet verzekerd tegen ziektekosten. Dus die moeten alles uit hun eigen zak betalen als zij gebruik maken van zorg. En je ziet dus dat een heleboel bedrijven hier echt gaan kijken, hoe kunnen wij goede zorg leveren tegen echt, echt hele lage prijzen. Nou, ik heb al zoveel voorbeelden gezien waarvan ik denk, ja, in Nederland hebben we de neiging om de kosten op te stuwen, omdat het eigenlijk uh, uh, we veel te veel uh, uh, luxe bieden die niet nodig is. Uh, dus die zinnig zuinige <zorg>, daar kunnen wij ontzettend veel van leren. Want bij ons loopt het allemaal, uh, de spuig gaat uit uh, kostentechnisch zal ik maar zeggen. Uh, dus dat is de les die u daar wilt leren. Gaat u ook nog uh, geld ophalen voor het Nederlands bedrijfsleven daar eigenlijk? Ik moet zeggen dat we, uh, dit is de eerste handelsmissie die een vakminister van de gezondheidszorg uh, ooit in India heeft gedaan. Dus uh, ik word hier overal ook op, uh, ik, ik heb al drie ministers gesproken en ik ga straks uh, daar weer mee door. Dus wij, wij hebben toegang tot een goed niveau. En ik zie ook dat bedrijven al, uh, er is al een bedrijf die een distributeur uh, heeft gevonden, uh, die ook de service uh, hier doet. Uh, we zien uh, dat er een uh, bedrijf is die uh, weer een bedrijf nodig had wat niet in onze delegatie zit. En waar de contacten weer gelegd zijn met een bedrijf in Nederland. Ja, de bedrijven zijn behoorlijk tevreden. Goed, Philips is een bekend bedrijf dat heel veel doet... ook op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg... het uitvinden van nieuwe apparaten en dat soort dingen. Is dat nou ook een land waar Philips voet aan de grond heeft... en het door u toedoen en met uw hulp een grotere voet aan de grond kan krijgen? Nou, Philips zit hier al 80 jaar. Hè. We hebben vanmorgen gehoord dat heel veel Indiërs denken dat Philips een Indiaas bedrijf is. Uh, maar wat je ziet dat wat Philips doet, is uh, apparatuur ontwikkelen. Die bijvoorbeeld hier in het landelijk uh, gebied waar heel weinig gezondheidszorg is, ook heel weinig geld is. Waarbij je de zorg eigenlijk op afstand de, de specialisten hebt die via kleine uh, eenvoudige apparaatjes contact hebben en, en beelden kunnen versturen uh, naar die specialisten in die grote stad zodat die zorg toegankelijk wordt voor die armere gebieden. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat Philips hier doet. En wat ik dan doe, bijvoorbeeld op ministerieel niveau... is als er uh, kleine ruziesjes zijn op handelsgebied... of er is iets tegengehouden in de haven en daar is oud zeer. Nou, daar ben ik dan voor om dat een beetje uit de weg te ruimen... en om uh, een memorandum of understanding af te sluiten over samenwerking. Ja, dat soort werk doe ik dan. Wat staat er vandaag op het programma? Tot slot voor even kort... Ik ben nu bij AstraZeneca. Ik ga zo naar de minister hier om hier in Bangalore te spreken. Dat is een staatsminister. Hier zit heel veel ICT en bedrijvigheid. Dat is een ontzettend belangrijk gesprek. En vervolgens hebben wij nog een seminar... waarin we gaan kijken op welke terreinen kunnen ze hier... vanuit ICT, vanuit biotechnologie, vanuit farmacie met elkaar samenwerken. Onze bedrijven, Indiaanse bedrijven. We hebben een soort koppelbijeenkomst tussen bedrijven. En die gaat vanavond door in een diner. Zodat we ook alle onze Indiërse, Indiaanse bedrijven uitnodigen en we daar tijdens het eten ook weer over verder kunnen spreken allerlaatste vraag bent u beschikbaar voor een nieuwe termijn en gaat u op de kamerlijst staan van de vvd daar ben ik nu even niet mee bezig ik ben nu echt bezig en helemaal gefocust op deze handelsmissie Ja, maar het is een simpel uh, ja of nee ja dat kan ik niet geven ik ben hier nu even met die handelsmissie bezig en de nederlandse politiek komt daarna weer u bent er nog niet uit ik ben er niet mee bezig, nee. Edith Schippers, demissionair minister van volksgezondheid, welzijn en sport vanuit India. Ik dank u zeer. Onder onze doucheputjes en wc's ligt 111.000 kilometer riool. Meestal blijft dat drijven. Je ziet daar de onderdelen. Hoe liggen de buizen erbij? Nou, nou Er valt dus een keer een gat in het wegdek. Je krijgt overstromingen. Uh... En hoe vies of nuttig is de inhoud? Dat je het water kunt, nog met een extra stap erachteraan wel kunt drinken. Deze week bedrijft KRO Goedemorgen Nederland... GELUIDEN. Riooljournalistiek. Het grootste deel van ons rioolstelsel, dames en heren, is de komende decennia eigenlijk aan vervanging toe. Maar voor gemeenten is dat onbetaalbaar. En met oude buizen wordt de kans op ingestorte riolen en ondergelopen straten steeds groter. Hoort u in deel 1 van de serie Riooljournalistiek gemaakt door Niels de Jager. Gemiddeld brengen we in ons hele leven 1 tot 3 jaar hierdoor in het kleinste kamertje. Maar wat gebeurt er eigenlijk hier onder de wc-pot? In een centimeter of 20 drap, een bruine drap, loop ik door een geheel buis onder de beeld. 1,80 meter doorsneed, dus bijna rechtop staand. De lucht valt mee, de geur, heel soms. Lijkt je met de kaplaar ze iets, ja, een wat dikkere substantie te voelen? Kees Naterse, ingenieur, rioolexpert. Wat zal dat zijn wat je dan voelt als je iets dikkers voelt? Is dat wat ik denk? Het is uh, zand, slip, uh, dat soort dingen. Oké, okay. ja, ik, ik, ik dacht aan iets anders. Maar dat drijft hier ook toch gewoon rond? Meestal blijft dat drijven. Je ziet daar de onderdelen nogal van. Oh ja, oh, fijn dat, dat, dat u me er even op wijst. Ik er lekker doorheen, dat... En als u hier nou eens om u heen kijkt, hoe, hoe is deze rioolbuis... hoe, hoe ligt hij erbij? Eh, er is hier sprake van een lichte vorm van aantasting. Want je ziet op plekken dat eh, het egale beton weg is... en de grindkorrels die komen er doorheen zitten. Ja, een beetje het profiel van de grindpad bijna. Ja, het, een, het lijkt me op een uitgewassen grindpad. En dat betekent dat dus op de een of andere manier gas hier wordt omgezet in, in zuur... en dat zuur de cement aantast... En daarmee verdwijnt een deel van de laag van de beton. Dat betekent dat de wanddikte van die buizen voortdurend gaat afnemen in de loop van de tijd als dus deze situatie zo blijft. Onder de Nederlandse grond ligt in totaal 111.000 kilometer rioolbuis. Als je dat zo in het algemeen kijkt, hoe ligt dat erbij? Over het algemeen vrij goed... Want de calamiteitenpunten die zijn er de afgelopen pakweg 20 jaar onder systematisch meer aandacht besteed dan het beheer van rioolstelsel eruit gehaald. Maar er is een bedreiging voor onze riolen. De tijd. De meeste buizen zijn namelijk na de Tweede Wereldoorlog aangelegd en bereiken nu zo'n beetje hun pensioengerechtigde leeftijd. Ja, en dan worden er over het algemeen arbitraire, discutabele... Levensduur gehanteerd en vaak uh, zegt men 60 jaar en uh, wordt als gemiddelde gehanteerd. En een hele hoop gemeentes bepalen daar hun budget op. Oké, okay, 60 jaar. Maar ik hoor het wel een beetje, is een beetje natte vinger. Ja, misschien een gekke beeldspraak hier uh, tussen deze drap, maar uh, natte vingerwerk. Ja, dat is het. Ja, want daar is echt nog gericht onderzoek op nodig. Want hoe gaat het nu als die 60 jaar er zo'n beetje op zit? Wordt er dan maar, ja, omdat... Er wordt gedacht van nou, dat zal nu wel eens een beetje afgelopen zijn. Wordt het dan maar voor de zekerheid die riolen vervangen al? Het hangt een beetje af van wat er gebeurt in de straat. Als de weg eruit moet en het riool heeft hier en daar wat schade of het lekt, dan is eh, als het riool zo'n 50, 60 jaar is, men sterk geneigd om te zeggen van nou, laat de riool er ook maar gelijk uithalen. Terwijl we eigenlijk niet weten of het wel echt nodig is. Klopt. En vaak is het niet echt nodig, want dan haal je het riool eruit... en blijken de buizen nog prima in orde te zijn. Zonde van het geld, zou je zeggen. Ja, dat, dat klopt ook. En daarom moeten we veel beter grip krijgen op, op een stuk kennis... van wat is er precies in het riool aan de hand? Hoe lang gaat het mee? Welke prognose kun je goed onderbouwen? Stel, we zouden ervoor kiezen, we gaan toch, het zeker voor het onzeker nemen... alle rioolbuizen na 60 jaar vervangen. Dan weten we zeker, of bijna zeker, dat het allemaal goed gaat. W wat zou dat betekenen voor de rioolheffing? Och, dat, dat, dat is. Dat betekent niet een verdubbeling, maar misschien wel een vertienvoudiging. van wat, datgene wat je dus nou uitgeeft. Dat is eigenlijk onbetaalbaar. Ja, dat is niet betaalbaar. Om de rioolheffing betaalbaar te houden, moeten buizen langer blijven liggen. Maar dat betekent dat de kans op problemen toeneemt. Zeker risico. Het leven is niet zonder risico's. Ook ter aanzien van de riolering geldt dat. Ja. ja, want als we dat willen wegnemen, dan is het gewoon niet te betalen. Dus niet te betalen, nee. nee want... en, en wat voor risico kunnen we dan daarin voor lief nemen? Nou, die incidenten, want het zijn incidenten... die kunnen betrekking hebben op... nou, er valt dus een keer een gat in het wegdek. Je krijgt overstromingen. Nou ja, dat soort zaken... De beheerders van ons riool, de gemeente en alle rioolprofessionals zijn verenigd in de stichting Rionet. Directeur Hugo Gastkemper erkent dat de kans op rioolproblemen gaat toenemen. We willen gaan sturen op die risico's en eh, weten hoe die risico's in elkaar zitten. En enerzijds een beetje risico accepteren, maar dan wel weten welk risico we accepteren. En dan kan het dus een keertje zo zijn dat, dat het toch wat mis is. Dat er misschien wel een, een, een dag lang het riool niet gebruikt kan worden ergens in een woonblok. En dat is dan nou maar zo. In het uiterste geval zou dat kunnen? Is het niet zo. We willen met z'n allen dat het goed geregeld is. We willen geen natte voeten. We willen niet dat het water uit de wc weer omhoog borrelt. Mo -mo -mo Moeten we niet gewoon zeggen, we nemen het zeker voor het onzekere, dan kost het maar wat meer. Maar dan weten we tenminste zeker dat het werkt en blijft werken. Ja, die keuze kun je altijd maken. En dat is eh, net als met de auto. Je kunt een, een, een dure grote auto kopen die helemaal nieuw is. Of een, een kleine zesdehands eh, met meer risico's op problemen. Morgen je van alles in het riool dat er niet thuis hoort. Als het eenmaal door de wc-bol vertrokken is, is het uit het zicht. Mensen zijn er vanaf. Ik denk dat het eigenlijk gewoon een verkeerde gemakzucht is van de mensen. Vraag en opmerkingen zijn tot morgen. Welkom trouwens ook daarna. Bij de Caro via goedemorgen Straks een lesje schelden. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Ik ben eigenlijk ook acteur... En dat komt door Gerard Cox. Hij vroeg mij eens een rol te komen spelen in die eeuwigdurende KRO-serie. Toen was geluk heel gewoon. Cameo, voegde hij toe. Cameo? Dat blijkt Amerikaans voor eventjes iets zeggen of in beeld lopen... door een min of meer bekend persoon. Zo stond Frank Sinatra eens voor een huisdeur in een Amerikaanse comedy. Hij belde aan en toen er werd opengedaan mompelde hij... excuus, ik moet hier helemaal niet zijn. En weg was Frank. Cameo heet dat. En Toen Was Geluk Heel Gewoon was ik een robuuste Rotterdammer... die gestoord wordt door Herrie voor zijn deur. Hij komt naar buiten in grote borstrok, rommelige broek, met bretels... en roept, kan die Herrie hier afgelopen zijn? Kan ook Harry geweest zijn, maar ik onthoud lelijke woorden niet lang. Gerard Cox was erg tevreden over mijn spel. En kennelijk zag hij niet alleen in mij een acteur, want... Ate de Jong, die de speelfilm Het Bombardement gaat maken... biedt mij een rol aan. Cameo? Ja, maar nu toch wel met enige regels tekst. En die tekst moet niet in het klassieke Rotterdams... dat ik beheers, gezegd worden, maar iets wat plechtig. Ik speel namelijk een geestelijke die een huwelijk inzegent, vlak voor de bommen onverwacht vielen op mijn geboortestad. 14 mei 1940. Ben ik een protestants-christelijke of een rooms-katholieke-geestelijke? Weet ik nog niet. Wel moest ik allerlei kleding passen. En daar stond ik, pontificaal in zo'n habijt... met alles wat er onder en boven gedragen wordt in de katholieke kerk. Antoine Baudard en de gehele RKK-redactie zou voor mij geknield hebben. In juni zijn de opnamen. Ik, acteur, Pierre Bokma, Gijs Scholten van Aschat, Huub Stapel... Ik kom eraan. <laughs> Koos Posten, maar was dat. Morgen in het ochtendhumeur van Henk Spaan. Je kan seks mijn skuk. Ik het mij voeg lang geskruk. Docht is klaar, dus nu is hij voorbij. Docht is die einde van jou en van mij. Maar ons is vier. bij elkaar. Ja, onze sfeer, bij elkaar. Hier mijn liefde was amper, amper drijf ons schuim zonder anker. Merry die wind, je leidt ons zeilen, van elkaar verwijder met mijlen, maar onze sfeer, bij elkaar, ja. De berg is goed maar niet Te laat de, de, de moog, ziek en zat Te kronkelend onderaan de pad En onze is bij elkaar Jouw De Daniel Lohus van Zuid-Afrika, althans zo klinkt het... Chris Chameleon met uh, weer bij elkaar. In 2004 overigens raakte hij zwaargewond bij uh, een inbraak in zijn huis. Dat wil zeggen, andere braken in en hij werd het slachtoffer... en die inbrekers probeerden zijn tong af te snijden. Gezellig, daar in Zuid-Afrika. Het is vier minuten voor half elf. U luistert nog steeds aan de Karel op Radio 1. Een lezing die bol staat van bele beledigingen, scheldpartijen en verbaren conflicten. Dat is nog eens wat anders dan een lezing over het liefdesleven van de wandluis. Morgen gebeurt het in Groningen, die lezing, onder de heldere titel Eikel. Jan-Pieter van Oudenhoven, Goedemorgen. Goedemorgen. Aan wie is de titel gericht? De titel? Pardon, ik begrijp het niet. Nou ja, Eikel roep je toch meestal oh. dan zo? Oh, ja, ja. Eh... Uh, Eikel, dat is... Uh, een, vooral vrouwen gebruiken dat om, uh, om mannen te corrigeren. Ja. Avondje over schelden en vloeken en de betekenis ervan in onze maatschappij. U weet er alles van. U onderzocht het gebruik van scheldwoorden in elf westerse landen en culturen. Wat is eigenlijk uw eigen favoriete uh, belediging? Ik vind woorden als uh, zatlap of dronkenlap erg mooi. Oh, ja. Ze zijn heel helder. En uh, je ziet als het ware ook iemand... Uh, ja. Ja. Een, is een dronkenlap niet een feitelijke beschrijving in plaats van een scheldwoord? Ja, dat is waar. Maar ik... Uh, ja, algemene woorden, vind ik, uh, uh, ja, worden als pestkop, ik wil, uh, maar ook uh, eikel vind ik een prachtig woord. De, wat is de betekenis van schelden en vloeken eigenlijk in onze maatschappij? Nou, het is eigenlijk een manier om de, om de mensen te corrigeren, dan zeggen ze, weer bij de cultuur te houden. Als mensen te veel afwijken van de cultuur, dan, uh, en dat kan zijn door te zeggen, dat als hygiëne belangrijk is om mensen smeer, uh, smeerlap te noemen, of vizut, of uh -huh. als... Uh, uh, heteroseksualiteit erg belangrijk is. Dan noem je iemand een, een flikker, bij wijze van spreken. Ja, in dat opzicht is misschien het scheldwoord homo... dat wij hier veelvuldig uh, om ons heen horen in dit land... Uh, ook wel veelzeggend over de Nederlandse samenleving, of niet? Nou, het wordt niet zoveel gebruikt in Nederland. Oh nee? Nee, in, in Latijns-Amerika... of, laten we zeggen, in oh, ja, Zuid-Europese... landen. Vrij vaak om je heen, hoor. Ja, nee, maar ik, ik, <laughs> ik heb geturfd... of zoveel percent van de, van de scheldwoorden... laten we zeggen... Ja. Laten we zeggen, betrekking hebben op homoseksualiteit. En dan ja. is het hier in Nederland heel weinig eigenlijk. Ook bij het voetbal? Uh, ja, het, het komt wel voor. Het is wel een scheldwoord. Maar het komt niet zo vaak voor. Wat, oh. uh, wat, we hebben eigenlijk, de woorden zijn uh, genitaal. Uh, ja. uh, mediterrane landen kunnen ze er ook wat van. Hoe wordt daar de buurman die tot diep in de nacht herrie maakt verbaal aangepakt? Nou, daar heb je veel meer woorden die uh, verwijzen naar, uh, naar, naar familie. Dus men... Uh, men zal zeggen, je, ben, je moeder is een hoer of, uh, of uh, ja, je, je, je vrouw gaat vreemd of dat soort dingen. Die Juist. zijn veel, veel ernstiger en dat bestaat helemaal niet in het Nederlands. En dat wordt ook zwaarder opgepakt daar, hè? Dus, ja. ja, nee, maar dat, uh, ik heb een tijd in Mexico gewoond en dat was... Uh, ik zei dat een keertje, want ik had net een scheldwoord geleerd. Dus hij zei, ze doe dat nooit meer, want ze kunnen je, ja, ze kunnen je letterlijk vermoorden. Juist. Ja. Niet doen dus. Wat is het meest universele scheldwoord tot slot? In Nederland, in het Nederlands? Uh, überhaupt, in de wereld? Oh, de dat af... is idioot. Idioot en hoer, dat zijn twee woorden die komen het verst. Ja. Goed. Allemaal uh, te zien in die uh, lezing morgen in Groningen onder de titel Eikel. Ik dank u zeer. Dat genoeg, ja. Uh, einde van deze uitzending. Het is bijna half elf, dames en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter, Radio met een hashtag ervoor. En ik zie u vanavond graag terug bij Oog in Oog. Dan ontvang ik Henk Bleker. Nu tijd voor Prem Vanuit Amsterdam, bijna in je achtertuin, Prem. Oh. Ja, dat is waar. En ik zal niet zeggen... Eikel is een mooie lezing morgen. <laughs> morgen. Vandaag, Goedemorgen. je had Emiel Roemer in de uitzending. En ik heb Harry van Bommel. Want vandaag, luisteraars, de 9e mei is het de dag van Europa. En nu denkt iedereen dat die vieze, vuile SP'ers anti-Europa zijn. Harry, klopt dat? Dat klopt helemaal niet. <laughs> dus jullie zijn wel voor Europa? Wij zijn zeker voor Europa, maar we hebben wel kritiek. Okay. Dat, dat moet ook kunnen op ja, een dag ja. En Sophie Heinsbroek, die is Maarten student Europees rechtbij. nog voor of tegen Europa? Uh, voor Europa. Ja, Oké, okay, en dan hebben we nog ja. een CDA. Maar uh, je bent niet actief, hè, Mark? Nee, ik ben alleen met campagnes actief, zeg maar. Dus op wat basis. Oké, okay, maar je bent wel CDA-lid. Ja, dat wel. Ja. Oké, okay, maar je zit hier als baarste student Europees luisteraars, Twee generaties, Harry en ik, zijn bijna tegen de 50 En dit zijn jonge mensen in de bloei van hun leven, rond de 25, 26ste, die straks geld gaan verdienen in Nederland. En dan moeten we weten hoe zij tegen Europa aankijken. En u mag allemaal meedoen om te zorgen dat Europa beter wordt. Ik ga u dat allemaal vertellen na de warme... Zeer aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. In Griekenland voert de leider van de radicaal linkse partij Syriza vandaag gesprekken met twee traditionele partijen. De socialistische PASOK-partij en de conservatieve Nieuwe Democratie. Syriza wil de afspraken met de EU en het IMF over bezuinigingen opzeggen. De zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 7,7 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Dat is anderhalf miljoen meer dan in 2010. En ook hebben ze 167 miljoen euro bespaard door scherper te controleren op onterechte declaraties. En dat is ruim 60 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat meldt de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. En in Maleisië zijn vier mensen opgepakt die verdacht worden van de ontvoering van de 12-jarige jongen uit Son en Breugel. Hij werd vorige week ongedeerd vrijgelaten nadat hij een week daarvoor was ontvoerd. De arrestanten zijn een vrouw en drie mannen. Naar een vijfde verdachte is de politie van Maleisië nog op zoek. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Problemen ten noorden van Amsterdam en bij Delft op de A13. Eerst Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens bij het Komplein. Het gebeurde aan het einde van de ochtendspits. Het levert files op op zowel de A7 als de A8. Op de A7 vanuit Hoorn staat bij knooppunt Zaandam zes kilometer. En op de A8 vanuit Zaandam staat bij het Komplein 7 kilometer file. Daar zijn drie rijstroken dicht. Op de A13 Rotterdam-Den Haag is een ongeluk gebeurd met twee busjes bij Delft-Noord. Zes kilometer file staat er, twee rijstoken zijn dicht. Dat gaat waarschijnlijk tot het middaguur duren. Daarom is het verstandig om voorlopig om te rijden via Gouda. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradicationen. Vandaag, de 9e mei, is het de dag van Europa. U merkt er misschien niets van, maar alle Europese ambtenaren hebben een vrije dag. Nou, alle bepaalde moeten echt nog wel werken hoor. Waarom 62 jaar geleden, op 9 mei 1950, om 6 uur s middags... riep de Franse minister van Buitenlandse zaken alle pers bij elkaar... en las hij een verklaring voor waarin het plan van een Verenigd Europa werd gepresenteerd. Die droom van 1950 is vandaag een realiteit. Een realiteit met fouten. Een realiteit waar veel aan te verbeteren valt. Een realiteit die niet altijd even leuk is. Luisteraars, vandaag wil ik u vragen om met mij mee te denken... hoe de Europese Unie beter kan. Wat moet worden veranderd en dan niet van die kreten... als ze moeten werken of ze moeten opzouten? Nee, luisteraars. Laten we op deze dag van Europa constructief meedenken... hoe we het ideaal beter kunnen maken. Dus inspireer ons met uw tips en aanwijzingen. Bel 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Live! vanuit de gereformeerde Vrije Universiteit van Amsterdam... waar ik de schoonheid van de Europese Unie leerde. Welkom bij Primtime. It's prim Luisteraars, behalve dat de 9e mei de verjaardag is van de Europese Unie... meneer Van Rest, van harte gefeliciteerd met uw 83e verjaardag. Dank u wel, Prim. U bent jarig op de dag van de Europese eenwording... Dat weet ik, ja. Ja, ja. En één dag voordat de oorlog begon, ja. zat ik in, in de oorlog zat ik met een stuk taart in de kelder onder de grond bij Badamhaven. En Europa heeft u als kind van de, die de oorlog heeft meegemaakt, bent u blij met Europa en de ja, Europese... Ja, he, he, heel erg blij. Ik zeg altijd, ik ben niet alleen Nederlander, maar ik ben ook Europeaan, want ik ben in Europa geboren. En wat zou u nog willen... Hebt u een tip wat beter kan in de Europese Unie? Gezamenlijkheid heet. Dus samen doen de dingen. En hoe moeten we dat berekenen? Nou ja, door minder kritiek hebben op allerlei landen, wat waardeloze kritiek is. Dus de, de, de zuidelijke knoflooketers enzovoort. Ja. We zijn allemaal Europeaan als wij in Europa geboren zijn. En dat moeten we met elkaar waarderen. Meneer Farest, hartelijk bedankt voor uw wijsheid. 83 jaar, still going strong. En ik wens u een hele fijne verjaardag met... en niet te veel achter jonge vrouwtjes aan zitten, meneer Farest. Nee, <laughs> okay. ik bedank je voor je felicitatie. Dank u wel, meneer Farest. Mijn vriend en, Harry ik... van Bommel, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Je hebt al gezegd dat je voor de Europese Unie bent. En kan je één tip geven waar het beter kan? Ik vind dat de democratische controle in Europa wel beter kan. He, we hebben, uh, in, in de nationale uh, staten hebben we parlementen die ministers naar huis kunnen sturen... naar de Kamer kunnen roepen, et cetera, et cetera. Dat werkt in Europa allemaal een stuk anders. We hebben daar Europese commissie. He, dat zijn toch eigenlijk een soort ambtenaren. Dat zijn geen politici. Die mensen zijn niet gekozen. Uh, die leggen niet verantwoording af zoals een minister dat doet aan de Tweede Kamer. Uh, je hebt er de Europese Raad, uh, de regeringsleiders die bij elkaar komen... die ook besluiten kunnen nemen... Um, dat is allemaal tamelijk ondoorzichtig... En die democratische controle die is er dus niet vergelijkbaar... aan uh, het niveau van de nationale staten. En op dat punt kan Europa dus een stuk beter. Overigens wil ik ook uh, beginnen met meneer Van te feliciteren. <laughs> want als je op die leeftijd nog zo actief meedenkt... in dit Europese vraagstuk, dan is dat een uh, felicitatie waard. Van harte. Uh, Harry, ik, je hebt getweet vanochtend... Dat, dat, jij dat je de pluspunten van Europa gaat benoemen hier in de uitzending. En heel veel mensen reageren dan met... dat wordt een korte uitzending. <laughs> raar, hè? Ja, ja, dat is raar. Dat is ook onterecht... Want Europa heeft natuurlijk ontzettend veel pluspunten. Uh, meneer Van Rest die dankt er de vrede aan. En terecht, Europa heeft, de Europese samenwerking, heeft vrede... En welvaart gebracht. Dat mogen wij nooit vergeten. En dat moet vandaag ook gewoon. Ik zeg het ook gewoon in de Tweede Kamerdebatten hoor. Ik sta natuurlijk bekend als dokter No tegen de Grondwet. Tegen de Europese Grondwet. Felle campagne gevoerd. Die hebben we ook gewonnen. Ik was ook tegen de Europese Grondwet. Om één reden. En dat was dat ik vond dat de democratische gehalte. te weinig was. Ik wilde ook een sterker Europees parlement. En dat we ook. Want dat kan ik meteen mijn verbeterpunt noemen, luisteraars. Ik wil heel graag een Europees parlement hebben. Die we Europees breed gekozen hebben. Waar ik kan stemmen op een Zwits of een Zwiet, of een Noor, of een Duitser, en niet zo nationaal gere gere gere geregeld. En ik vond dat het Europees parlement onvoldoende tegenwicht kreeg voor de macht die de commissie en de uh, leiders van de staat ja, krijgen. Maar dat zijn wel kregen. twee verschillende dingen. Hè? Je hebt het over het, uh, het Europees parlement uh, wat ingericht moet worden, naar ja. jouw mening, met Europese politieke partijen. En, Europee en, en macht die uh, parlementen hebben ja. om de commissie te komen. Wat jij dus ja. zei, ja. Ja. Die, die, maar en de, dat vond ik onvoldoende in die grondwet. Oké, okay, dat zijn wel twee verschillende dingen, ja. want uh, met Eerste ben ik het niet eens. Ik ben helemaal niet voor die vorming van Europese politieke partijen. Waarom niet? Ik geloof helemaal niet dat um, uh, uh, uh, Europese parlementsleden... Uh, die toch ook weer voor hun herverkiezing afhankelijk zijn van de stemmen die ze thuis verdienen... Nee, want als je die stemmen ook kan halen in Zweden, Noorwegen, België of Duitsland... Ja, maar, dan ga je ook Europees denken. Uh, dan... Kijk, dat zou zo werken wanneer je een campagne kan voeren... en wanneer je gekend wordt in, ja. in Europa. Maar dat is nou juist het probleem van de Europese politiek. Daar is helemaal geen verslag van, er is geen debat. Er is ja. geen, he, en dat heeft ook te maken met het feit dat die democratische controle... en die instrumenten, dat die eigenlijk in hoge mate afwezig zijn. Waardoor uh, een Europees politicus alleen profiel kan krijgen... wanneer die op één heel klein onderwerpje... Loes-Louis ja, de, ja. van der Laan was daar een ja. ster in... Uh, op één klein onderwerpje... Uh, heel erg zichtbaar te worden. Onze ja. eigen Erik Meijer... Ja, die, die met de het openbaar vervoer... sp kamer het uh, Europees, Europees Parlementslid. parlementslid ja. uh, dan, uh, of oh, Dennis de Jong, onze ja. uh, de, de corruptiebestrijder... van het Europees Parlement. Ja. Die, die kunnen op een klein onderwerp zichtbaar worden. Maar daarmee heb je nog niet het grote Europese nee. verhaal verteld. Terwijl je dat natuurlijk wel wil. Als Europarlementariër. Sophie Heensbroek, je bent student, masterstudent Europees Recht. Ja. En uh, uh, je spreekt ook Chinees. Een beetje, ja. Klopt. Waarom ben je Chinees gaan leren? Um, nou, ik zie China als de nieuwe grote wereldmacht. Ik denk dat dat ook wel zo is natuurlijk. Um, en de Aziatische cultuur trekt me enorm. Dus vandaar dat ik dat ben uh, gaan leren. Ben je nou voor, uh, je zei dat je voor Europa was, kritisch? Ja, ik ben wel voor Europa. Ik vind de Europese Unie hartstikke goed en sterk. Maar ik denk wel dat we wat minder mak naar Brussel moeten luisteren. En wat meer voor ons eigen land moeten gaan. Dat geldt denk ik voor alle Europese landen aangezien we geen Verenigde Staten van Amerika zijn. Um, ik... Wil je dat ook niet? Je bent 12, nee. 25 jaar? Ja. Waarom wil je geen Verenigde Staten van Amerika worden? Nou, ik denk dat we dat gewoon niet zijn. Ik denk dat, uh, ja, in tegenstelling tot wat de 83-jarige meneer net zei... ik voel me niet echt een Europeaan. Ik voel me wel echt een Nederlander. En als ik in het buitenland ben, dan word ik ook niet graag door elkaar gehaald... met een Sloveense. Um, Waarom niet? Ja, dat is gewoon een hele andere nationaliteit, naar mijn idee. En ik denk dat Europa nu met 27 lidstaten... Um, doet alsof we een soort van Amerika gaan worden. En ik denk dat dat misschien een beetje een fout is. En wat zou kunnen verbeteren, als je nou iets mocht opnoemen? Um, ik denk dat we iets meer uh, bij ons eigen land moeten blijven en bij onze eigen cultuur. En um, de economische uh, uh, sterkheid van Europa denk ik dat heel belangrijk is. Maar ik denk dat we wel bij ons eigen land moeten blijven. En waarmee zou dat toch ook samen kunnen laten gaan? Ja, maar we zien toch nu eigenlijk wel een beetje dat dat niet lukt. Op het moment dat het misgaat, is het elke politieke partij die nu roept tegen Europa. Daar zijn we dan alweer gevoelig voor. Duitsland is ook een federatie ja. van diverse staten. En daar merk je het in Beieren. Zijn ze trots dat ze Beiers zijn in de Noord-Rijn-Westfalen. Want Harry, je hebt ook in Duitsland... Gewerkt, dat is toch zo. Ze bleven wel hun ja, nationale... Dat, dat klopt, dat ja. klopt. Maar wat je wel ziet, is dat de boendesländer... dat die toch uh, uh, heel erg sterk hun eigen beleid ook kunnen maken. Ja. He? Het onderwijsbeleid in Duitsland, weten niet zoveel mensen... Ja. maar dat verschilt van bondsland tot bondsland. bondsland ja. He? het, het federale is natuurlijk uh, wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben. Dat ja. is het buitenlandbeleid, dat is defensie, dat is financieel beleid. Ja. Maar de, de bondslanden, die hebben heel veel eigen uh, beslissingsbevoegdheden. Dus, dus uh, je zou kunnen zeggen, de, Duitsland is in die zin vergelijkbaar aan de Verenigde Staten van Amerika. Maar de Verenigde Staten van Europa zie ik niet zo snel komen. Omdat bijvoorbeeld wij heel sterk onze eigen cultuur hebben. Dat zien we terug in het strafrecht. Dat ja. zien we terug in het familierecht. Dat zien we terug in een aantal, in het wietgebruik. Andere, in, in een aantal andere zaken. Nou, het wietgebruik is redelijk gelijk. Hè, daar, kunnen, daar komen ze het grens <lacht> voor over. Iedereen doet het, hè? of dat ja. mag ook dus, ja. niet. Maar, het, hebben, pas, pakken wij iets aan volgens het strafrecht, volgens het bestuursrecht... of op een andere manier, civielrecht. Dat is allemaal landelijk bepaald. En dat moet vooral zo blijven. Ja, Oké, okay, Sophie, ja. een, een nieuwsgierige vraag. Wat heb je gestemd bij de laatste Europese verkiezingen? Want toen, mocht je uh, toen heb ik niet gestemd. Als student ja, Europees recht? Ja, vreselijk. Maar ik was toen nog helemaal niet zo met Europees recht bezig. Meer met Nederlands recht. Ik ben pas de afgelopen jaren, afgelopen twee jaar echt een beetje... En wat zou je stemmen als je nu zou mogen stemmen? Welke, welke partij vertegenwoordigt een beetje jouw visie? Nee, ik weet het niet, want luisteraars, ik, ik, ik wist niets van Sophie. Want we vroegen twee studenten. En zo maak ik mijn programma, mijn redactie. Weet, dan denk ik, dus ik stel er een vraag die ze niet wist dat ik zou stellen. Nee, ja, ik vind het oprecht erg lastig nu om te zeggen. Ik zou me er nog meer... Ik vind het nu nog echt te lastig. En wat ga je stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Pff, ja, vind Blijf... ik ook nog erg lastig. Omdat het elke keer... Uh, naar mijn idee wordt het per week weer anders. Het hele verkiezingsprogramma. Maar ik zou zeker voor een partij stemmen die niet mak achter Brussel aanloopt. Oké, okay. Mark Harbers, jij bent CDA... Uh, sorry, uh, Brabers, Mark Brabers, je bent CDA... Uh, uh, lid. Dat vind ik al bijzonder, want ik vind het altijd goed... als studenten zich ergens voor uitspreken. Yeah. Master Europees recht, ook voor Europa. Wat zou jij willen verbeteren? Ik ben ook voor Europa. Wat ik ook zou willen verbeteren is gewoon... dat de burgers meer betrokken zijn bij Europa... bij de Europese samenwerking. Die lijkt me ook nu vrij uh, belangrijk. Zeker nu de Europese Unie wat meer bevoegdheden op zich neemt. Kijk naar het buitenlands beleid. Daar is het wat meer aan het coördineren. Het buitenlands beleid van de lidstaten op strafrecht. Dat, daar, hebben, daar hebben lidstaten nu een nationaal veto verloren. Ja. Dus ik vind het gewoon heel erg belangrijk... Dat dan de burger er wat meer betrokken bij is. En ik ben het ook met Prem eens dat we zien dat daar Europese politieke partijen daar wel voor, voor belang zijn. Zeker omdat het meer het debat wat meer in Europa trekt en niet nationaal blijft hangen. Ja. Ja, um, uh, Ik krijg hier nog, Tjark Reininga, uh, wijs er alsjeblieft op dat de EU een stap is op weg naar internationale solidariteit. Ik weet geen, vraag op de, ik weet geen antwoord op de vraag van, EU, van Raymond Berito. volgens mij kan dat niet. Maar is het inkomen van de EU-ambtenaren nog steeds belastingvrij, Harry, en hun inkomen nog steeds belastingvrij? Volgens mij is dat inderdaad nog steeds het geval. Um, en dat heeft te maken met het feit dat zij uh, internationaal werken. Uh, ook als je bij de VN werkt, uh, uh, geniet je belastingvrijdom. Op, uh, ik weet niet of dat volledige belastingvrijdom nee, is. ik weet, ik heb maar... vrienden daar werken. En die legden me uit dat als ze in Nederland wonen, ze hier nog wel uh, ja. belasting betalen. En als ze in België blijven wonen, betalen ze iets minder belasting ja. dan iemand die een, een lokale is. Het zijn over het algemeen hoge salarissen uh, en weinig belasting. Ja. Dat, zo kun je het wel samenvatten. Oké, okay. uh, ik heb hier ook een heel leuke van C. van Doren de Tweede Wereldoorlog kost Europa 310 en dan komen er 3, 9, 12, hè? 15 nullen. 1, 2, 3, 4, 12 nullen. 310 met 12 nullen is hoeveel? De, hoe, uh, 6 nullen is een miljard. Yeah. Dus dan is het 310 miljard miljard. Uh, en dat is volgens de 2008-index. Dus zegt meneer Van Doren: vrede in Europa mag best wat kosten. Dat is waar, denk ik. Ja. Vrede in Europa mag best wat kosten, maar mag het ons. Onze... Sophie Zo, ja. Sorry, mag het ook onze belastingcenten kosten als het gaat om een ander land dan Nederland? Ik denk, denk dat dat de vraag is: of de Nederlandse burger wil betalen voor de fouten, tussen aanhalingstekens, van Griekenland, Spanje, uh, noem maar op. William, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bram. Ik hoor van Marianne dat je uh, vrachtwagenchauffeur bent. Dat klopt. Rij je door heel de Europese Unie? Inmiddels niet meer, maar dat heb ik wel gedaan. Oké, okay, dan weet jij, dus geef mij nou een tip van wat beter kan mij trouwens voor of tegen Europa. Ik ben, ik heb daar geen duidelijk standpunt over, Pem. Kun je eerst maar eens met z'n allen een beetje eenheid, dezelfde lijnen, dezelfde heren hanteren. Hmm. Ik zal een voorbeeld noemen, ik ben chauffeur, ik, uh, ik betaal hier in Nederland. Hebben wij, uh, wij hebben trouwens in Europa, hebben wij het rijtijdenbesluit. Ja. Wij moeten daar in heel Europa ons aan houden. Nou betaal ik als je kleine overdredingen hebt in Nederland. Een situatie 50 euro. In Frankrijk betaal ik daarvoor 135 euro. En in Spanje leggen die aan de ketting. en dan betaal je zomaar 4000 euro. En dan gaat het om hetzelfde En dan praat je van twee minuten over je rijtuiging. omdat je geen verkeerblast kon winnen. Tot, uh, tot uitschieters door uh, files of wat dan ook. Maar wat even. Dus jij pleit en... meer voor een Europees gelijkheidsbeleid. Juist. En het is, het is gewoon discriminatie. bij we ons Hou bekend, even aan, want ja. ik vind het leuk voor Sophie en Harry. Sophie, kijk, jij bepreedt net dat je zegt... de landen moeten individueel hun landen blijven, ja. met cultuur. Nu zegt William, ik als internationaal vrachtwagenchauffeur... heb dat te maken met ieder land ja, met weer een ik, nieuw beleid. Ja. Dat begrijp ik, maar dat is denk ik meer als het gaat om... Uh, het Europees verkeer uh, van goederen en van personen. Dat moet absoluut vrij blijven. Maar ik denk niet maar dat. Maar het... ook, ook één uniforme regel vast te stellen door Brussel? Mm, nou, nah, dat is moeilijk. Nee, ik denk, denk dat we uh, het Uniegevoel niet te ver moeten doorvoeren. William, maar, maar mag je ik... William, eerst antwoorden? Wiljam, wil je Sofie antwoord geven? Ja, ik ben het daar niet mee eens. Want waarom hebben we dan ook een rijdenbesluit daarvoor? Dan als, als we dat in Europa invoeren, vind ik ook dat er op, op de dingen die er plaatsvinden met dat besluit ook met al een boetesysteem moeten maken wat ook rechtvaardig is en wat ook aansluit. Harry van Bommel. Ik denk dat men um, per land die zaak toch moet blijven beoordelen... omdat er altijd lokale factoren kunnen zijn. Uh, het is denkbaar dat men dat in uh, Spanje zwaarder bestraft... omdat daar bijvoorbeeld veel vaker die rij- rusttijden overtreden worden. Dat daar veel gevaarlijke situaties ontstaan, dat er misschien veel ongelukken zijn. Daar, men moet met lokale omstandigheden rekening kunnen houden... bij het invoeren van een strafmaat. Dat geldt niet alleen voor, voor dit probleem. Het geldt ook voor alle andere William. zaken die vallen onder het strafrecht. William? Ja, ik ben het er niet mee eens, maar goed, dat zal misschien wat te maken hebben omdat ik mijn beroep uitoefende. En ik heb het gevoel dat mensen nee. uit de praktijk er vaak meer ervaring mee hebben dan mensen die uit boeken lezen. En nou, dat is met alle respect. Maar William, nee, nee, nee, maar ik, ik ben het met je, ik trek, ik ben aan jouw hoor. mijn vriend Harry en ik verschillen hier van mening. Maar Harry, kijk, wat William uitlegt, je kan zeggen met lokale factoren, maar um, de mobiele telefoon, uh, om een voorbeeld te noemen, dat is, uh, dat is door de Europese Unie gekomen. Want de nationale staten zeiden steeds er zijn bijzondere omstandigheden ja. waardoor we onze nationale telecombedrijven beschermen en wij de burgers veel geld betaalden. Nu is het voor iedereen normaal, voor Sofie en voor Mark, dat ze zijn opgegroeid met die mobiele telefoon in onze tijd. We hebben aan de Europese Unie dat te danken. En wat William zegt, is omdat ze toen één regel hebben gemaakt voor alle Europese landen. Dat is zo, dat is zo. Maar de, uh, de wijze waarop men zich houdt aan die regel... dat zal uh, per uh, land, misschien wel per streek verschillen. Um, uh, dus dat men daar zelf uh, een strafmaat op wil leggen... en wil zeggen van, ja jongens, bij ons loopt het echt uit de klauwen. Wij willen zwaarder straffen... Ja, dat, dat is het recht van een lidstaat. Als maar dat als... komt met een verstandige opmerking. Ja, Help, nou, volgens mij moet er gewoon een verschil worden gemaakt... tussen een vrij verkeer van goederen en diensten. Je hebt een vrij verkeer van goederen uiteraard. Die meneer mag met zijn vrachtwagen overal rijden. Die mag zijn goederen overal afleveren. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon... Uh, bijvoorbeeld uh, het, het transportbeleid van de Europese Unie... wat, wat echt uh, harmonisering is. Of waar gewoon regels worden gemaakt. En dat, kan, dat mag natuurlijk gewoon per land verschillen. Wat Harry al zei, dat kan gewoon per lidstaat verschillen. William, dankjewel voor het en ik ben het helemaal met jou eens en oneens met Sofie en uh, Harry van Bommel. Uh, meneer Brouwer, dank u wel. Ik zei dat ik bijvoorbeeld op het Noor wil kunnen stemmen. Meneer Brouwer zegt, je zal geduld moeten hebben. Noorwegen zit niet in de EU. U hebt helemaal gelijk, meneer Brouwer. Uh, een, een foutje van mij. Je hebt fans Sofie Dick. Die vindt altijd tegenovergestelde van... Dick denkt dat ik journalist moet zijn. Die snapt nog steeds niet dat dit een personality show is. Maar die zegt... Sofie, je zegt verstandige dingen. De rest naast jou laat zich leiden door hersenspinsels. Uh, uh, uh, uh, uh, nu is mijn vraag... Kijk, jongens, je, je, we willen... Harry, ik mis namelijk... Oh, wacht even. Luisteraars, we gaan het volgende doen. Uh, uh, ik heb namelijk een... Uh, Gijs de Vries die is lid van de Europese Rekenkamer namens Nederland. en Hij was op 18 april mijn gast en maakte zo'n grote indruk... dat wij hem verzochten om columnist bij Primetime te worden. Hij zei gelukkig ja. Op vrijdag 27 april hoorde u zijn eerste bijdrage. U kunt u terugluisteren op de website. En met trots presenteer ik u de tweede radiokolom van onze man... die dagelijks vanuit Luxemburg werkt aan de Europese droom, Gijs de Vries. Een vergaderzaal in Brussel, een verslaggever met een microfoon... aan- en afrijdende zwarte auto's... Dat is vaak het beeld dat de televisie ons voorschotelt als het over Europa gaat. Pratende hoofden, ver van ons bed. Dieper graaft Hilversum meestal niet en dat is jammer. De televisie bevestigt maar al te makkelijk het beeld van Europa als abstract en ver weg. Gelukkig is er ook nog de radio. Vandaag dus maar eens een kijkje achter de schermen. Wat merken we eigenlijk concreet van Europa in Nederland? Wat hebben we eraan? Wat heeft iemand die werk zoekt, bijvoorbeeld aan Europa? Om te beginnen maar eens een kijkje in Noordwest-Friesland. Daar worden vrouwen geholpen om een baan te vinden. Baas zoekt vrouw, heet het project, dat steun biedt bij solliciteren. Aafke is een van de vrouwen die erdoor aan een baan is gekomen. In een damesmodezaak, terwijl ze nooit eerder in de mode had gewerkt. Naast Aafke deden nog ruim 100 andere vrouwen mee aan het project. 70 van hen vonden intussen een vaste baan de sociale begeleiding met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Van Friesland naar Brabant. In Breda en omgeving worden jongeren aan werk geholpen. Werkgevers die een werkloze jongere een half jaar of een jaar aannemen... krijgen tot 5000 euro subsidie. Ruim 500 werkloze jongeren zijn intussen met Europese financiële steun aan werk gekomen. Door naar Twente. Daar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe kunststoffen voor de vliegtuigbouw en de auto-industrie. Fokker, Boeing, Tenkate en de Universiteit Twente hebben daarvoor geld op tafel gelegd en de Europese Unie betaalt mee. Zo komen hier ruim 150 banen tot stand. Nog iets waar je op de televisie zelden iets over hoort. Nederland is zeer succesvol in Europese onderzoeksprojecten. Nederlandse onderzoekers kregen de afgelopen jaren 1,5 miljard euro aan onderzoekssubsidie uit Brussel. Alleen de vier grootste EU-landen ontvingen meer. Dat geld is meegenomen, maar belangrijker nog is dat onze toponderzoekers zo in Europese netwerken komen. Leren van elkaar, dat is een van onze grootste opgaven als Europeanen. En wat hebben wij, gewone mensen, aan dat onderzoeksgeld? Zo'n 100.000 Nederlanders lijden aan schizofrenie. De Universiteit Utrecht zoekt met Europees geld... naar de medicijnen die het beste helpen. Ziekenhuizen in Maastricht en Heerlen onderzoeken... hoe ze de zorg voor oudere kankerpatiënten kunnen verbeteren. In Groningen steunt Europa een project... om een kunstmatige lens te ontwikkelen voor staarpatiënten. Zomaar wat voorbeelden. Niet interessant voor Hilversum, maar wel voor ons. Intussen is het niet allemaal goud wat er blinkt. Er is veel voor te zeggen de Europese structuurfondsen eens flink te hervormen... en vooral te richten op effectieve projecten van grensoverschrijdend belang. Nu vragen landen als Nederland Brussel soms om geld... voor projecten waarvan ik me afvraag of ze wel subsidie verdienen. Zoals in 2008 voor een vergadering over vergrijzing van Esperanto-sprekers in Alkmaar. Dan zijn de 31 miljoen die Nederland eerder dit jaar binnenhaalde... waarschijnlijk beter besteed. Dat geld wordt onder andere gebruikt om de spoorverbinding met Duitsland te verbeteren en is dus een investering in onze economie. Of de anderhalf miljoen voor Den Haag, om de kwetsbare kust bij Scheveningen de komende honderd jaar veilig te maken. Of de Europese subsidie voor een splinternieuwe getijdencentrale in de Oosterschelde die energie opwekt uit eb en vloed en stroom gaat opleveren voor zo'n duizend huishoudens in Zeeland. Europa levert Nederland dus meer op dan handel en investeringen, veiligheid en internationale invloed. Niet ver van ons bed, maar heel concreet en dichtbij. Wie zelf eens wil weten wat dat in onze eigen gemeente of regio betekent, die komt vrijdag en zaterdag aan zijn trekken. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei is er een open dag van 100 Nederlandse projecten die werken met Europese subsidie. Vrijdag en zaterdag bent u welkom om met eigen ogen te zien... wat u daar zelf van vindt. U kunt er meer over lezen op www.europaomdehoek.nl. Ik denk dat ik zelf eens ga kijken in Dordrecht... in de innovatieproeftuin van de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Dus, Prem, vrijdag of zaterdag even op de fiets Europa in. Gewoon om de hoek. Nou, ik ga wel met de auto. Sophie Heensbroek, student, Europees recht. Als je dit hoort van dochter Anders Gees, de Vries, onze man bij de Rekenkamer, reactie. Ja, hij zegt wel allemaal hele goede dingen natuurlijk. Dat soort dingen als uh, dat er ontzettend veel onderzoek wordt gedaan. Uh, naar bepaalde ziektes, et cetera. Dat, dat is fantastisch. Maar ik vraag me af of we dat nou allemaal uh, ook hadden, uh, niet ook hadden gekund... zonder dat er een um, hele sterke macht was in Brussel. Ik denk dat de... Um, uh, dat het geld wat Europa bij elkaar haalt voor dit soort dingen, dat dat ontzettend belangrijk is. Maar dat het niet per se betekent dat zij ook allerlei andere dingen in ons land moeten bepalen. Mark Ja, daar ben ik het mee oneens. Want ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat zulke projecten van de grond komen. Want zoals meneer de Vries al zei, van, het gaat natuurlijk niet alleen om het herverdelen van het geld, maar het gaat ook om het samenwerken. Dat onderzoekers uit Duitsland, uit Engeland, ja, dat, dat, dat ze samen gaan werken aan, aan dergelijke projecten. Wat ik een beetje mis aan het verhaal van Gijs de Vries is dat je eigenlijk niet op de fiets hoeft te stappen om Europa tegen te komen. Ik kom natuurlijk uit Brabant, dus uh, weet je in die regio. Alle, alle banen daar, of een groot deel daarvan, wordt natuurlijk ook gestimuleerd gewoon door het vrij verkeer van goederen en diensten. Ik heb zelf heb ik een baantje gehad in een, weg, in een wegrestaurant. Dat had ik niet gehad als er geen vrij verkeer van goederen en diensten was. Minister, minister Bayer van de KVP heeft natuurlijk ook voorgesteld dat we naar een econo economische, economische Unie zouden gaan. Dus dat verhaal mis ik gewoon een beetje. De grote voordeel die gewoon het vrij verkeer met zich meebrengt. Het kost niet alleen geld, maar het, sowieso levert er ook wel geld op. Oké, okay, Harry van Bommel, ja, de, sp 22 De, de, de, de kolom van de Vries gaat natuurlijk over de Europese fondsen, sociale Fonds, structuurfonds, etcetera. En wat hij er niet bij vertelt is dat, uh, dat Nederland een veelvoud van elke euro die we terugkrijgen uit die fondsen moet starten in die fondsen. Dus dat beetje geld wat we uit Brussel krijgen, dat hebben wij een aantal malen extra aan Brussel zelf betaald. En dat is ook de makke van die structuurfondsen en uh, cohesiefondsen, sociaalfonds. En dat is dat er uh, in Brussel een pot met geld staat waarbij de lidstaten proberen zoveel mogelijk uit te halen. Uh, terwijl ze uh, in ons geval er nog veel ah, meer moet iedereen, in moeten stoppen. Niet iedereen in, is zoals jij idealistische niet, salaris luister. inlevert. Geld is een goed lokmiddel voor eenheid. Maar dus gaan wij in Nederland uh, projecten met Europese subsidie financieren, die soms helemaal geen Europese betekenis hebben. Wist jij dat de fietspaden in Drenthe deels worden betaald met Europees geld? En is dat toch, vind ik heel goed. Is toch de wat zot woorden? Ik sta, Het staat helemaal nergens op. Saskia Saskio die zegt, de dame bij primtime. dus jij uh, wil niet wat worden met de Sloveense. Nou, ik ook niet... met de Limburgse. Wat ze dus eigenlijk wil zeggen... we zijn ja. allemaal anders, ja. maar toch... zijn we één. Ik zitten zitten door de tijd. Harry, Sophie en Mark, hartelijk bedankt. Alle deelnemers, luisteraars en natuurlijk de Nederlandse... belastingbetalers, de co-financiers... van de publieke omroep. Niet iedereen kon in de uitzending... komen niet alle reacties, kon ik voorlezen. Die kunt u allemaal lezen op de website. Ik ben blij dat we als Nederland... voorlopers zijn geweest in de Europese Droom... en ik hoop dat we het altijd zullen doen. Want ons klein land kan alleen goed boeren... in een internationale samenwerking. Um, u krijgt zo meteen uh, de varen met de gids.fm. Oh ja, onze techniek was de Europeaan bij uitstek. Moshe Wim de Peter, die ieder jaar in Frankrijk geniet van de Europese Unie. Tot morgen. Namaste. Dag. Verloren, zaterdag 7 april, tussen 11 en 12 uur. Knuffelpinguïn, 25 centimeter hoog, erg belangrijk...